Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkelen is nu kiezen, wel of geen mondkapje op. Sinds gisteren wordt het dragen van zo'n kapje binnen op openbare plekken dringend geadviseerd. Dus ook tijdens het winkelen, met wisselende reacties. doe het gewoon voor de uh, medewerkers. Ik kom net uit uh, Rome en daar is het ook. En blijkbaar houden ze op die manier in Italië de cijfers wel laag, dus, uh... Lijkt me prima. Heeft u binnen in de winkel veel mondkapjes gezien? Helemaal geen. Geen gezien. Bent u van plan om er eentje op te doen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is voor mijn veiligheid. Dus dat doe ik ook voor de andere mensen. De club die opkomt voor winkeliers vindt dat winkeleigenaren zelf mogen bepalen of ze wel of niet een mondkapjesplicht in hun zaak willen. Zolang ze maar geen politieagentje hoeven te spelen. Buurtbewoners van het dorpje Rozenburg bij Rotterdam zijn zich kapot geschrokken. Gisteravond werd een jongen van 17 op straat neergestoken. Hij overleefde dat niet. Deze buurman hoorde het allemaal gebeuren. Wereld, in here in Rosenberg. A few months ago was uh, over there uh, a few away also a guy met a pistol, so it to Er is nog niemand opgepakt voor de steekpartij tussen Amersfoort en Amsterdam is het treinverkeer nog niet helemaal op gang. Er rijden nu maar een paar treinen. komt door een kapotte bovenleiding die gemaakt moet worden. Het duurt nog tot ongeveer half twee... totdat de boel weer allemaal rijdt. Tot die tijd kun je mee met een NS-bus. En dit talkshow gesprek krijgt een vervolg. Het is niet dat ik me niet aan de uh, anderhalve meter ga houden... of aan maatregelen. Het gaat mij om het principe dat we in een samenleving uh, leven... waarin mensen gewoon ook hun vrijheid nodig hebben. Waarin mensen ook gewoon... Plezier willen maken. Femke Louise en IC-voorzitter Diederik Gommers zaten vorige week aan tafel bij het tv-programma Jinek. Het ging toen onder meer over de hashtag ik doe niet meer mee. Tijdens het gesprek werd Femke door Gommers uitgenodigd om langs te komen in zijn ziekenhuis in Rotterdam. En dat is gisteren gebeurd. Volgens Gommers was het een leuk en opbouwend gesprek. En komende maandag zitten de twee weer bij Jinek om er nog meer over te vertellen. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. Er komen ook opklaringen en het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 richting Knoop het Watergaasmeer tussen Landsmeer en Zeeburg. 6 kilometer file, 40 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tussen Hilversum en Almere Centrum en tussen Weesp en Naarden de rijden. Geen treinen, maar bussen. En dat komt door een kapotte bovenleiding.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 7FM Antwoord. Het is donderdag 1 oktober, dit is Servium Live in de ochtend. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 12 uur bij je. Goedemorgen. Dat is weer de vaste opener, El Jerome in Morning. En wat gaan we doen tot 12 uur? Nou, allereerst, uh, we hebben we straks een uh, gesprekje van NH... met de GGD-directeur uh, hier van het Kennemerland. En hij uh, vertelt alles over het vergroten van de testcapaciteit en de teststraten. Jammer is op school, dus ik wil je af en toe even tussendoor wat, wat nieuwsjes geven... want hij kan het zelf niet doen. Dan hebben we natuurlijk de column van Tino Stuy en om half 12 Jaap Koper. En tussendoor veel muziek, onder andere No Doubt, Jonas Blue, Deus... En de nieuwe Jennifer Lopez, die is net uit. Got ocean views from ceiling to the floor. Keep a millie by the bed, a hundred more of so. Glazes, full of en cushion door. Picasso's en Lingo's that no one seen before. Oh, it's right where my heart is but baby you're special no matter the cost I'ma do it regardless let's take the jet we're riding out to puerto rico later we get the viaje to santo domingo and my party, papi es tu party Por ben een beetje een Faltan un poquito baby o oh, te me jegito me tienes loco loquito no he fumado la vida, me tienes volando bajito para lo que tengo es pa tí, para tí, Reality, clearly defined I bet you never know the love of your thing on the heart We make simple mistakes, tear us apart Forgetting where we're coming from and how it all starts Losing ashboards, bitter arrows on sparks We living in this new CMOS and we're not dark We lose to be and now we're two out of Oh, I wish this was never our past Oh, there we go How many friendships I start This part where you touch the tender and soft. To be honest, I do miss the fires and sparks But I'm gonna live on the rooftop or somewhere in a park No so when did we mess up, realize the blame She left me a message explaining the way She said, I've tried, even a vine. Surrounding distractions and outside nice, But we both made mistakes and we both lied oh. Dat was met een nieuwe John Legend samen met Bujo Memories... en daarvoor hoorde je weer zo'n andere nieuwe plaat, Jennifer Lopez. Allemaal hier bij ZFM al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Neem ik je nu mee terug naar 1995 en misschien ken je dat gevoel... dat je een relatie naar de klote is en dat je dan toch nog kaartjes hebt voor een concert. En waar je dan toch samen heen gaat. Nou, dat had ik in 1995 met No Doubt. En uh, uiteindelijk ben ik in die staat al gewoon helemaal in meentje, helemaal naar voren gegaan. En ik stond heel dicht bij Ben Staffan. ik kon het zweet op haar vooraf zien... En werd toch nog een leuke avond.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 My clothes you have torn And do you still love me? Or do you feel the same? Or do I have a chance of doing that all? van Tom Barman, wat op zich een hele vervelende kerel is. Ik heb hem ooit nog eens uit Tifoli gezet, uh, na een concert. Ik was nog stage manager en hij was echt zo vervelend. En dronken en met flessen gooien. En dat we hem uit Tifoli gezet hebben. Maar goed, dat is Tom Barman dus van Deus. En daarvoor No Doubt met Dutch Speak. Zometeen het uh, gesprekje wat NH had met de directeur van de GGD, Kennen Land. En daarvoor draai ik even Nora Lorin. Een plaat die Jaap uh, Koper ontdekt heeft. En die hoor je ook ongetwijfeld in tot hun TVFM. Maar dat gaan we straks allemaal vragen om half twaalf. Ik ga hem draaien en daarna de directeur van de GGD. you feel insecure but look around girl how many are hiding their feelings how many do not show you what they're dreaming it's so easy to doubt what you believe in. you gotta speak and value what you really think you gotta see your own Noah Laurin. en dan kijk ik op de grote ZFM-klok hier. En het is precies uh, half elf en uh, ik denk dat het even tijd is om de directeur van het GGD Kennemerland aan het woord te laten. En Haas sprak gisteren met hem en dan gaat het over de vergroting van de testcapaciteit hier in deze regio. Goed op voorbereid en we, ja, we zijn er klaar voor. We, we schalen ook al op. Hè. We, zijn, we komen van 800 testen per dag. Uh, zijn we vorige week al aangeland op het niveau van 1150 en we gaan ook zeker door naar een uh, volgende fase. Dat, uh, dat, dat vraagt natuurlijk wel de nodige organisatie. We zijn begonnen met één teststraat in Haarlem bij de ijsbaan. Uh, we hadden daaraan snel ook gekoppeld een mobiele testvoorziening die ook ons hielp om gewoon ook wat. Uh, ...op de, nou ja, op wat de gebieden, andere gebieden in de regio uh, op tijd een aanbod te kunnen doen. We hebben recent de teststraat in Haarlemmermeer geopend. Daarin zit absoluut nog voldoende opschalingscapaciteit om daar gebruik van te maken. Uh, met het oog op de winter kijken we ook of er in de Eimond nog een testvoorziening kan worden gerealiseerd. Zodat we uh, zeg maar, uh, nou, uiteindelijk gewoon klaar zijn op het moment dat het aantal testen nog verder omhoog moet. Promises, Barbara Friesland en Barry Gibb. En daarvoor hoor je de beloften van Bert van der Velde, directeur van de GGD Kennemerland... over de testcapaciteit hier in onze regio en het opschalen daarvan. Goed, we gaan even een plaatje draaien. En daarna, ja, misschien denken we Tino Stuy. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. Jonas Bloem met Polaroid. Ja, en dat draait natuurlijk niet zomaar... want ik organiseer een fototentoonstelling met heel veel Polaroids. Die is te zien vanaf 3 oktober in Galerie Bloemendaal. En dan doet hij nog drie weken. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je al die Polaroids dan komen bekijken. Goed. Um, Tino Stuy. Ja, afgelopen dinsdag had hij weer een column in het legendarische programma... Loogman, Stuy, Paardenkoper en Koper. Het enige programma op ZFM wat je mag missen, zoals zij zelf zeggen... Maar echt vast onderdeel daarvan is de kolom En ook afgelopen dinsdag was hij weer echt goed. Hier is hij. Deze kolom heet Dwaalspoor. We hebben toch een schilderij van Ria Valk. Ik blijf even stil. Bij ons thuis vallen af en toe schijnbaar nutteloze zinnen op de grond... en niemand heeft de behoefte om ze op te rapen. Huh? Een schilderij van Ria Valk heb ik nodig. En een workmate, een gewicht, een ventilator en een oude televisie. Tuurlijk, schat, in de schuur. Dat schilderij moet ik even zoeken... Ria Valk, de zangeres van onafvolgbare hits als Leo: Je bent vanaf weer dronken geweest, worstjes op je borstjes. en hou je echt nog van mij, Rocking Billy?, woonde jarenlang in Zandvoort. In zo'n iets te dure flat met zo'n blauw balkon tegenover het station met prachtig uitzicht op bouwspellers. En Ria is van de gezelligheid. Er waren verjaardagsfeestjes bij haar thuis waar Jeroen van der Boom nog gewoon zijn keyboardje eigenhandig de dus lift sleepte. Hij was zo. Ze trok door het land, maar maakte vooral ook verroren vrijdagavond aan de bar. Ria zat niet zo lekker in haar vel in die tijd. Ze had een prachtige carrière achter de rug met toneel, cabaret, acteren en CSA... en Ria werkte op alle tafels en podia van ons land gestaan. Ik ben dol op haar. Ze heeft het hart op de juiste plaats, is een geboren flap uit... en wat je ziet is wat je krijgt. Echter, Ria heeft, of had, hopelijk, een nare gewoonte. ze viel jarenlang op de verkeerde mannen. Nadat Ria vroeg weduwe werd omdat de liefde van haar leven Herman overleed... kwam er een kleine stoet aan uitvreten zijn lamzakken voorbij... Ria had nou ook geen blad voor haar mond als ze iedere vrijdagavond ongeveer naast me aan de marf, bar van Molly zing. Al die kerels deugden niet. Ze was de vrouwelijke versie van de dronken man aan de bar die heel klassiek... mijn vrouw begrijpt me niet uitbraakt. Ik kreeg inmiddels een beetje medelijden met haar en had het verhaal tig keer gehoord. Jezus, Ria, je zit hier al maanden te zeuren. Prima hoor, maar zorg dat je wat om handen hebt. Neem een hobby, ga vliegeren, ga schilderen voor mijn part, maar zorg dat je ergens energie van krijgt. Lammen de bar hangen en alles afvikken, dat kan altijd nog. Daar hebben we er hier zat van in dit dorp. Het muntje leek te vallen. Dat wil zeggen, een maand later stond geheel onaangekondigd Ria Valk voor mijn deur. In haar handen een foei lelijk schilderij met twee gigantische ogen, leek het. Hé hey Tino, je bent toch sterrenbeeld tweeling. Ja, hoezo? Zo leuk. Ik heb over twee maanden een expositie van mijn doeken met sterrenbeelden. Omdat jij me het setje hebt gegeven, heb ik er voor jou ook een gemaakt. In totale verbijstering bleef ik achter met een felgekleurd doek. Ik weet niet eens of ik haar koffie heb aangeboden. Maar vanaf dat moment had ik een echte Ria Valk in huis. Dat wil zeggen, in de schuur natuurlijk, want weggooien kan altijd nog. Ik zie inmiddels mijn vrouw met de schilderij naar haar auto lopen. Maar heb je dat nou voor nodig gehad? Als dwaalspoor in een filmpje. Dat zit zo, mijn vrouw maakt momenteel het programma The Maas Singer. Rara wie zingt daar. En er zitten dus filmpjes in met echte tips en dwaalsporen. En voor een filmpje voor het karakter De Vuurvogel, inmiddels beter bekend als Willik Alberti, had ze bedacht een schilderij van Ria Valken in het decor te plaatsen. Maar omdat ik ook van niets weet en niet wil weten... kon ik me dat uiteraard niet vertellen. Inmiddels weet ik sinds afgelopen vrijdag net als de rest van ons land... dat het niet Ria Valk in dat pak zat, maar Wille Alberti. Ja, zeg mevrouw, dat was dus een dwaalsporters Dus jij denkt dat iemand ooit dat lelijke schilderij van Ria Valk heeft herkend. Niet? Inmiddels zijn de tranen van het lachen in onze ogen. Ik denk dat Ria Valk niet eens haar eigen schilderij heeft herkend. Die liever die schilderde net een maand toen ik het kreeg. Dat was dus geen dwaalspoortje, maar een doodspoortje. En alleen leuk voor ons. Inmiddels staat het schilderij op een ereplik in de schuur. Achter een eenwieler, een kattenbench en een workmate. Voor mij dat meer dan ooit. Hobby erop los of volg een dwaalspoor. Maar nog liever doe het allebei. En blijf, blijf in beweging. We Pain when you realize uh, You gotta move Dat is een Come on. Daar had ik even zin in. Jimmy Hendrix allalang de Watchtower. En daarvoor Gino van Nelly met We een Move. Ja, dan krijg ik ook altijd zin om verkeersinformatie te doen. Ken je dat? Dat doen we dan maar even op de A10. 6,1 kilometer. stilstaan verkeer tussen Landsmeer en Zeeburg. A9, maar Amstelveen. Nee, de andere kant op. Amstelveen, amkara Daar staat het stil tussen Haarlem-Zuid en Knokke-Velzen. Het is 10 voor elf hier bij Zerfem. Goedemorgen. We speelden ooit verstoppertje, in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huis werkt, en, maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Geen wonder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou lang? We spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het klein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen, wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien, maar ik zie geen hand voor ogen en het donker. samen met Melanie C. Die was van de Spice Girls, weet je nog? Sporty Spice was dat. Goed, nog twee minuten en dan uh, zit het eerste uur alweer op. Betekent dat ik nog even tijd heb om je te vertellen... want er komt echt uh, net binnen dat het elektrische auto-event... wat komende vrijdag tot en met zondag op het circuit Zandvoort plaatsvindt... doorgaat, maar wel uh, met minder publiek. Dat betekent dat er in plaats van de 1500 bezoekers... er 500 het uh, terrein op mogen. komt neer op ongeveer 140 bezoekers per uur... En ze gaan dus kijken of dat met een uh, tijdslot kan. Nou, ja, kijk even op de site van het circuit en dan, uh, dan weet je precies uh, hoe en wat. Houd het in de gaten, maar het evenement gaat in ieder geval door. En dan kun je alles te weten komen op het gebied van elektrisch vervoer. Dat is dit komend weekend toch op het circuit Zandvoort. Nou, dan nog een uurtje en dan uh, gaan we door met het tweede uur. Eerst even journaal en reclame. En dan kom ik bij je terug met Sjoep van Salt Pepper. En om half twaalf vertelt Jaap alles over wat er vanavond in Alternative FM zit. Dat zometeen, tot straks. Oh,